Dit is Watertoren Sport, gepresenteerd door Henny Rukert. Bij zand Zandvoort, allemaal dames die staan te kijken van waar zijn die mannen dan? Het regent, mannen, de weather, weather Girls. Well, It's raining, men, de Weather Girls, inderdaad. En uh, te gast in Watertorensport is Johan van Streun, jeugdbestuurslid bij HFC. Johan, hoe kom je in vredesnaam op zo'n nummertje als dit? Ik hou van vrolijke nummers. En iedere uh, keer uh, als. Uh, uh, uh uh, dit nummer werd gedraaid op de radio, zat ik, uh, zet ik het volume in mijn auto harder en zat ik mee te zingen. En, en ja, jij als echte muziekkenner, wat ik volstrekt niet ben, zal dit natuurlijk afschuwelijk vinden. Maar ik vind het gewoon een heerlijk nummer om op mee te lallen. Nou, ik, ik vond dat in die tijd ook hartstikke leuk hoor. Een gezellig nummertje. Okay, ja. Maar even terug Johan, nog heel ja. even terug naar jouw bestuursfunctie ook. Hè? Ja. Want ik ken jou als een ambitieuze man. Uh, je hebt wel eens uh, met uh, Ajax geflirt ook. En, uh, Haarlem, Ajax met mij. Uh, Ajax <laughs> met jou. Haarlem, ja. he, algemeen manager geweest ook. Ja, En uh, ja. Wat zijn je ambities uh, bij HFC? Hoe moet ik dat zien? Waar ga je naartoe? Word je voortzitter? Nou, nee. Uh, Vooropgesteld, ik denk dat Gertjan jan Pruin het fantastisch doet. Uh, maar Gert-Jan heeft mij ook wel eens verteld... dat hij naast zijn gewone werk nog zo'n 40, 50 uur in de week... Ik weet niet wanneer de beste man slaapt, maar in de club steekt. Maar dat zie ik, niet, dat, dat zie ik mezelf niet doen. Ik, ik, ik ben eigenlijk ook niet een bestuurslid. Ik ben veel meer een doener. En daarom past dit jeugdbestuurslidschap voor 21 elftallen topsport uitstekend bij me. Maar ik kan beheer uh, zeg nooit nooit, maar ik beheer geen verdere functies nee. bij de kannelijke Nee. Um, dan gaan we het hebben over Only Friends, denk ja, ik. Ja, want hij, hij zegt, overdag zet ik mij in. Onder andere voor sportclub Only Friends. Misschien wel de mooiste, maar zeker de uniekste club van de wereld. Klopt. Only Friends is uh, een sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking. Zoals dat zo mooi heet, met een handicap. Is opgericht in uh, 2000 door Dennis Gebbink. Hij was toen de tijd een top amateurvoetballer. Speelde uh, dat jaar bij AFC in het eerste een mooie club in Amsterdam. Hij heeft uh, ook gespeeld bij DWV. Was eigenlijk Mr. DWV en heeft ook nog twee jaar bij IJsselmeervogels gespeeld. En uh, Dennis en Colinda, zijn vrouw, kregen een uh, zoon, Myron. En uh, die liep bij de geboorte een lichte hersenbeschadiging op. En dat betekent dat uh, hij uh, de fijne motoriek uh, van Myron niet goed is. Volksmond noemen dat wel eens spasme, dus dan krijg je samentrekkende spierbewegingen. Maar net zoals zijn vader, uh, ja, uh, uh, gek van voetbal, eigenlijk opgegroeid in de kleedkamers van de AFC. En uh, het jongetje ging ook voetballen, maar op een dag zei hij tegen Dennis van uh, ik stop ermee, want uh, ja, ik word gepest, ik word vaker gewisseld, belangrijke wedstrijden doe ik helemaal niet mee ja, Toen kreeg Dennis weer een steek in zijn hart. Toen dacht hij, van ja, als dat voor mijn zoon al geldt... die, die zo opgegroeid is in en bij het voetbal... hoe zou het dan zijn met al die, voor al die andere kinderen met een beperking... waarbij de beperking vaak nog veel zwaarder is. En toen heeft hij een brief gestuurd naar de burgemeester van Amsterdam... toenmalige burgemeester, en gezegd van... wilt u mij helpen met het verspreiden van folders en, en, en uh, andere communicatiedragers... Om uh, Only Friends onder aandacht te brengen. Want ik wil gaan beginnen uh, met een sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking. Nou, dat is in februari 2000 uh, gestart. Acht jongetjes uh, op een hoekje van het veld van de AFC. En inmiddels uh, 16 jaar verder hebben we meer dan 600 kinderen. 615 om precies te zijn op dit moment. Lichamelijk beperkt, geestelijk beperkt, soms dubbelop. Vaak ook nog ernstig ziek. En um, voetbal is nog steeds de grootste sport. Maar inmiddels hebben we 24 sporten. En dan moet je denken aan uh, hondbal, klimmen, uh, handbal, uh, duiken in ons zwembad. Met echt uh, perslucht, uh, flessen op. Uh, nou ja goed, uh, gaan we door. Atletiek, wielrennen. En in dat opzicht uh, ja, durf ik te zeggen dat het uh, in mijn ogen zelfs de mooiste sportclub van de wereld is. En zeker de uniekste, want wij weten geen enkele club uh, in de wereld... Uh, waar gesport wordt met kinderen en jongeren met een beperking... en dan ook nog in 24 sporten. En wat doe jij daar precies, Johan? Ik, ben, uh, ik mag daar de linkere rechterhand zijn uh, van Dennis Gebbink. Dennis Gebbink is uh, samen met zijn zoon Myron... die overigens per januari in dienst is gekomen. Ik zal straks nog wat vertellen over Myron. Uh, zijn dat de enige twee betaalde krachten binnen de stichting Sportclub Only Friends... Wij doen het met 150 vrijwilligers en 50 uh, stagiaires over het algemeen van, van het ROC, Sport en Bewegen, maar ook van de ALO en van het CIOS. Um, ik ben overdag de linker-rechterhand van Dennis, dus ik hou me met name bezig met algemene zaken als financiën, ledenadministratie, ICT, marketingcommunicatie, contact met de gemeente, contact met de bonden, uh, dat soort dingen. En dan zullen jullie je afvragen, maar uh, hoe, hoe krijg jij dan kaas op je boterham? Ik word uh, betaald uh, door, een, uh, door een andere partij. Die steunt daarmee Only Friends. Klopt. Ja. Dat bedrijf, die man, uh, overigens is dat onze bestuursvoorzitter. Een uh, goede vriend van me. Uh, die ook de Parfum Cosmetica winkels. Cirkeltjes rond. Nu. Schiphol. Ja. Uh, ja, precies. Schiphol weer. Uh, uh, die heeft gezegd van nou ja, ik, ik kan het niet doen. Want ik heb een, een, een groot bedrijf. Daarnaast de helft van zijn tijd woont hij in Griekenland. Hij heeft gezegd van, uh, ik wil graag dat jij dat doet. Dat je Dennis gaat ondersteunen in, uh, in de organisatie, in het mooie werk van Only Friends. En ik betaal jou daarvoor. Dus uh, Leuk. Dat, dat is mooi. Wat is de relatie met Sport Nederland, mijn kindje trouwens? Nou ja goed, de, de, uh, uh, we werken vooral samen met Fonds Sport inderdaad. Uh, uh, ik moet even terug in de tijd... Uh, Dennis begon dus met voetbal. Vrij snel kwam er handbal, basketbal en kickboksen bij. Kickboksen, dan denk je ook, hoe? Oh, kickboksen, ja. vind die kindjes, fantastisch. Wordt niet gevochten met elkaar, maar er wordt geslagen op bokzakken en op de, op de patches van de, van de trainers. Um, en toen had Dennis zoiets van, ja... die kindjes moeten elkaar eigenlijk leren kennen. Want, want handbal was in Landsmeer. Uh, kickboksen in Amsterdam-Noord. Voetbal bij AFC en later bij Jos Watergraafsmeer. En toen had hij een droom. En toen de droom was van hoe, zo, hoe mooi zou het zijn... als we een eigen sportcomplex hebben voor deze kinderen. En hij tekende... een veldje, een kantinetje en een sporthalletje. En... Uh, ja, hij ging praten over die droom. En op een dag, uh, omdat hij... ereburger uh, was geworden van Amsterdam-Noord... van Amsterdam, uh, kwam de wethouder sport... Uh, naar hem toe en die zei Joh, ik hoor steeds iets over een droom, maar wat bedoel je? Nou, Dennis legde dat uit... en uh, Vervolgens liep hij het uh, stadsdeelkantoor uit uh, met al op grond uh, in zijn handen voor een euro per jaar. Nou ja, toen had hij de grond en toen dacht hij, ja, hoe ga ik er nu nog een sportcomplex op zetten? En toen trof hij het uh, Ronald McDonald kinderfonds, bekend van de Ronald McDonald, huizen bij de ziekenhuizen. En die zeiden van ja, dit is, dit is fantastisch, we hebben huizen, we hebben vakantieparken. En hoe mooi is het om een nieuwe lood aan de boom te krijgen en een sportcentrum uh, uh, te maken voor kinderen en jongeren met een beperking. Nou, en dat is met Verenigde Krachten uh, gedaan. Dat sportcentrum dat staat er uh, sinds 2010. met toen geopend door uh, Prinses Marilene, Marco van Bastijn van onze ambassadeurs en Myron Gebing, misschien wel de belangrijkste, want uh, met Myron is het allemaal begonnen. En Myron, zoals hij dat zelf zegt, uh, is een jongen van 23 inmiddels, uh, goed opgedroogd. Uh, heel knap, heel knap. Ik heb heel veel respect voor die jongen. Uh, eerste afgestudeerde SIOS-student uh, uh, met een beperking. En dan moet je je voorstellen, die gaat dan op een driewieler. Want op een gewone fiets kan hij niet rijden vanwege zijn beperking. Gaat dan op een driewieler naar station Amsterdam. pakt de trein naar Haarlem, staat de nieuwe driewieler klaar. En gaat dan naar het CIO's toe. En dat jaar in jaar uit. En ja, de maatschappij is hard. Dan krijgt hij onderweg heel, heel veel dingen naar zijn hoofd geslingerd. Maar die jongens door blijven gaan. Uh, hij heeft gevochten en gestreden. Hij heeft het CIO's gehaald. Hij heeft in het Nederlands Paralympisch elftal gespeeld. En uh, ja, met trots hebben we hem per 1 januari in dienst genomen. En is hij nu uh, ja, het boekbeeld voor de heel veel kinderen van Only Friends. Geweldig. Ja. Als kinderen of ouders dit horen, waar ja. moeten ze zijn? Nou, het makkelijkste is uh, op de website te kijken, onlyfriends.nl. Uh, makkelijker kan het niet. Daar, staan, uh, daar staat heel veel informatie over de sport. Hoe kan je je aanmelden, uh, leuke filmpjes. Zodat ze ook uh, alvast een indruk kunnen krijgen van het sportcomplex en, uh, en van de sporten die we doen. En ze uh, um, dus hoeven ook niet bang te zijn van uh, ja, dan word ik lid en misschien vindt mijn kindje het wel helemaal niet leuk. En we kennen het uh, fenomeen van een, uh, van een proefmaand. Dus dan wordt er echt geproefd aan de sporten waar het kindje aan wil proeven. Dus als een kindje bijvoorbeeld zegt van nou, uh, handbal en duiken lijkt me wel wat, dan wordt dat ingeroosterd. En na een maand mag het kindje de ouders, de verzorgers zeggen: van oké, okay, we worden wel of niet lid. En in 99,5% van de gevallen worden ze lid. Uh, ja, omdat het gewoon een hele veilige en vertrouwde eigen omgeving is. Hè. Het, is uh, het is puur voor de kinderen en jongeren met een beperking. Onlyfriends.nl Jij moet uh, jouw hartje ook open zien gaan op woensdagmiddag en op zaterdag uh, als de mensen bij HFC. Uh, want dat is een club die is ook al meer dan 100 leden. Ja, klopt. Ja, dat is geweldig om te zien. De G-voetballen. Ja, de g, ja, de g nu, ja, ja, ja, Fantastisch. Ja. ja, dat is echt fantastisch om te zien. Hè. Wat ik het mooie vind van G-voetballen... Uh, of van, welke van G-sport dan ook... is, is de blijheid van, uh, van de kinderen en van de jongeren. Uh, uh, geen gezeik als, een, als een, uh, een bidon een keer niet gevuld is... of uh, van we hebben een rotscheid, zegt maar Nee, het is gewoon puur, puur en echt. En uh, ja... Uh, ze bleven heel veel uh, uh, vreugde aan de sport. En, en dat zie je soms met bij uh, valide kindjes, bij gezonde kindjes, om ze zo maar te noemen, niet. Toch alweer vaak verwind en, en, en scheldend op elkaar. De wedstrijden van g-voetbal, dat gaat altijd in goede harmonie met elkaar. Dus uh, dat is geweldig om te zien. En het mooiste is natuurlijk de wedstrijd dan de Koninklijk HFC tegen... Tegen Onlyfans En dat is, gebeurt meerdere keren per jaar. Mm. Hartstikke leuk. 21 mei is het grote toernooi bij HFC voor G-voetballers. Het grootste toernooi van Nederland trouwens op dit ja. gebied. Ja, dat heb ik uh, begrepen. Ja. Mm. Ja. Dus iedereen die uh, kennis mee wil maken, ga kijken. 21 mei, het is een fantastische dag. Wordt geopend door de heer Segers van de televisie. Ja. En wellicht de prijzen uitgereikt door onze Willem van Aninchem. Dat zou geweldig dat zijn. Dat zou mooi zijn. Hè? Ja. We gaan naar muziek. Want dat uh, is ook belangrijk. Wat heb je, Shell? Nou, ik dacht een toepasselijke titel. That's what friends are for. Heel mooi, dankjewel. And I never thought I'd be Should ever duet with uh, Stevie Wonder. Keep smiling, keep shining, knowing you can I have a friend in England, Brian. What's happening with Leicester? Leicester, five points ahead, Henny, with four games to go. Yeah, so <laughs> that's 12, that's 12 points that, that you can lose. <laughs> well, Tottenham also has to win. Uh, it's a two-way thing. Um, you know, they got a They got a draw last weekend in a very curious game. Uh, their top man, Vardy, was sent off for diving. Um, I don't know if you saw it or not. And yeah, then, yeah, so I it, saw it. Yeah, it, it was an interesting one, you know. I, I mean, did, did he try and lean into the defender or did the defender have his hand on his shoulder? You know? Ah, come on, it, Brian it, it it it was soft, Henny Farnie okay? he, he, <laughs> he will be very good in a swimming club <laughs> He probably is already He's probably the ultimate athlete <laughs> Brian, it sounds that uh, you are a fan of Leicester I'd, I, I'd, I'd love to see him win um, Just to change everything I don't think it will ever happen again You know yeah, That that's team right. can come from from nowhere to somewhere in a season yeah. what's, what's the uh, success formula of uh, Leicester? The the, Sorry, so that's the the what what success formula? Yeah. I, I don't. I, I think it's, it's. You have to look at the teams behind. Henny, uh, Chelsea, extremely disappointing. Uh, Manchester United going through what they're going through. Um, Manchester City, you know, they lost a couple of defenders. They came apart in in the last couple of weeks. Uh, Arsenal, yeah, here we go again. Um, Arsenal just get so far and then they crumble. Uh, if mm -hmm. you look at the points, Henny, right, let, let, you know, usually you come up at about 80 or 90 points. Leicester have only 73 points. Um, they're short of the total. If you look at the statistics over the years, you know, it's okay. done. This so is Johan it, speaking. It, it, it, it's two-way uh, thing. This is Johan speaking. I'm a guest in the in the studio with Henny. Um, hi, Johan. Uh, hi. Uh, is there a, a, a female... Uh, managing director of Leicester? Is that true? That's a possibility. I'd hope so. Why not? You know, uh, um, they're quite... It's it's owned by, I think, an Asian uh, man. Um, yeah, King Crisps were involved, hence the, the, the King Stadium, King Power Stadium. But there's some Asian as a big um, shareholder. Mm -hmm. So yeah, maybe he's a female involved as regards his his uh, his board of directors. You know how it is, you know? Um, the only one I know of straight off is, is Carl Brady I think she's involved with West Ham okay uh, as, as, as a, but I'm sure if you did go into the background of the clubs and I'd hope so that you would find females on the director's board well, why not you know yeah yeah um, <laughs> and, and and good so I mean it'll promote the, the, the whole game of uh, women's football which is very important in getting stronger you know so uh, mm -hmm. Brian my, my biggest plus this season is yeah. what Manchester United what what Van Gaal is doing with that young kid that played in Haarlem yes, when yes, Johan uh, was in the board of Haarlem yeah he is tremendous 18 years old I mean he is the big guy no for the future yeah yeah yeah Mensa boy. He is Yeah, we'll see. You know, next uh, next Saturday he's at Wembley. Uh -huh. Did he ever think he'd get to Wembley? You know, and they're um, they're up against Everton. They should beat him. This this this should be it. Let's let's think that in in reality, um, Manchester United have to be favourites to win the FA Cup. They will. Do uh, I, I, you know? I think they will as well. <laughs> Uh, I think they, they have the best the beatings of Everton. Everton have come apart. Martinez, a, it's a, the Spanish manager. He's a Spanish guy. Uh, I don't know. He just seems not to be able to do it. What um, What do you know about Frank de Boer being the new head coach of Everton? It's a possibility. It's, it is. It is a possibility. There's no songs here. Everton have been very loyal to their managers over the years. Uh -huh. uh, no, where that go? Again, they have sold 50% of the club. Has been bought, I think, by an American uh, outfit. Yeah. And now they get a say. Uh, the chairman would be would be older than the two of us, Henny. Uh, <laughs> so be getting, he'd, he'd be getting ready to retire, you know. Yeah. And maybe they'll want to make the move. Now the next question is: Is Frank De Boer big enough to bring in? Would they be looking for a bigger name? Mm -hmm. There's you know? no bigger name. Come on. I'll tell you who's the bigger name, and that's the little Portuguese man out of work. <laughs> He will not work in England anymore. He might come to Everton. I don't think so. Okay, Brian, something else. Ron here, hi, good yeah. morning. How uh, are you? Um, Marcus Rashford, the oh, yeah. talent, 18 years of United, will yeah. po possibly not play in the English selection. How about that? Uh, he's too young. He's... he's, uh, he's Six months. Let him develop. Let's see him next season. Well, you know, it's not. Uh, I mean, you can ever, you can take uh, such a young boy with you and put him in. You know, whenever you need it. So why not? You, you, you can. But when you have the likes of Harry Kane and and um, Ali, whatever his name is, out of Tottenham, um, Vardy is in there. Rooney's still there. You know, Rooney's on next Saturday. You watch Rooney. He'll be a, he'll be a top man. Um, no, there's too many choices ahead of him. Okay. But things are changed. Huh? In the old days, when I was yeah. 14, I I played with teams of 19 years old. That was no yeah. problem. And now everybody is protecting young players. Why? I suppose, Henny. unfortunately, we're getting back to the money situation. We're getting back to investments. We're getting back to... I remember playing when I was a young kid as well and some fella kicking the head off me. Well, not the head off me, but, you know, I, I got a good beating. Because uh, I, I just was capable of passing him, you know, mm -hmm. and, and and and that was it. Nowadays, it's a different game, you know. It's protection and it's looking after the, after your your investment. Um, I, I look, he's got a couple of goals and he, he looks good. He's come from nowhere, but to actually be good enough to go down there when um, you have forwards who are scoring goals at, at a top rate for the last few years, mm -hmm. and and Roy Hodgson... Uh, the English manager, he's kind of set in his ways, you know. He's, um, I, I think, he's made up his mind a good couple of months back, and uh, that's it. What are you going uh, to watch the weekend? I'm going to watch um, uh, Saturday BBC uh, Everton United. You're not going, going to Wembley? Unfortunately, not. Tickets are hard to get. Yeah. And then um, um, that would be that, that would be the main one on Saturday. Uh, the game Sunday, of course, I'll have a look at that. At But why, why time don't, time. don't you call and say, I'm the reporter of ZFM in Zandvoort. I want a <laughs> ticket. <laughs> <laughs> well, Henny, I'll tell you what, if I get tickets, I'll pay for your plane fare across. <laughs> <laughs> Brian, thanks very much. Have a wonderful game tomorrow. Indeed. And don't forget next Tuesday night, Henny, Manchester City, Real Madrid. I will be on TV, for, in, in front of the TV. <laughs> Bye, buddy. Thank you. Thank you. very much. Bye-bye. Bye-bye. Uh, ja, als je dan uh, de techniek verzorgt bij uh, Sierra van Zandvoort in het programma van Henny Ruckert, word je zomaar naar buiten gestuurd om de auto te wassen. Nou, leuk hoor. Maar in ieder geval, het is gelukt en uh, het is geen Rolls Royce, maar wel een Rose Royce. En dit was de Car wash en het was de keus van onze gast. Ja, en ik vind het een verschrikkelijke keus. Maar, maar hij, <laughs> heerlijk, hij, hij zat, zat onder die plaat mee te zwingen en die Ron Pereboom doet ook al zo gek op deze muziek. <laughs> ik vind het afschuwelijk, maar dat is allemaal mij weer. Nou ja, die, uh, kom op, een beetje Spirit, uh, deze ochtend, uh, de gezellige muziek. Vrijdag, heerlijk. Ja, en de dag en over, voor Spirit, weekend. over Spirit gesproken. Weet je wie heel veel spirit heeft? Ik denk iemand die je aan de lijn hebt. Ja, Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl. Want dat is de site waar je alles leest over alle clubs hier in de buurt. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen mannen. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben Ron en Johan in de studio, dat heb je waarschijnlijk al gehoord. Ja. En wat vind je? <laughs> nou, nu gaat het komen. He? Ik vind het toch wel een fijn programma om naar te luisteren. Oh nee, dat, dat bedoel ik niet. Maar kan je eens een keer wat uh, op je site zetten over Only Friends? Ja, ik, uit, uit mijn eigen werkzaamheden ben ik er al mee in, in aanraking gekomen. En, uh -huh. ja, het, het is een... een, een uh, nou ja, de, de omschrijving die ik toen straks uh, hoorde... over dat het een, een hele bijzondere en misschien wel de mooiste club uh, ter wereld is... daar kan ik me ergens wel in vinden. Dankjewel. Nou, schrijf er iets over... Ja, ik, misschien een idee. Ja. Ik geef je het nummer van Johan en dan maak ik maar een lekker interview. Dus het lijkt me hartstikke dat is leuk. Dat is Tof. Leuk. Maar nu over naar het nieuws van voetbal in Haarlem. Toch, Martijn? Ja, dat klopt. Wat heb je te melden? Dat genoeg. Nou, zeg het maar. Uh, afgelopen zondag uh, was de, uh, de ontknoping in de, in de, in de vijfde klas. Uh, dat is natuurlijk een, een, heel, een, heel, uh, een heel verhaal dit seizoen. Kun je nog uh, zeggen ontknoping dan? <laughs> Zeg je? Kun je nog zeggen ontknoping dan? Nou, inderdaad, ja. Nou goed, er werden nog... Nou, dat is die competitie, die begon met 12 en er zit er nu maar 6 in. Afgelopen zondag zouden de laatste twee wedstrijden gespeeld worden... waarin um, um, ja, bekend zou worden of er nog een beslissingswedstrijd gespeeld zou moeten worden... of dat Waterloo kampioen zou worden. Mm -hmm. Nou goed, um, Waterloo won um, zijn eigen wedstrijd met, uh, met 3-1... Maar de tegenstander, de, de enige overgebleven concurrent, die speelde in vogelzang, tegen Vogelzang, En die wedstrijd werd 10 minuten voor tijd gestaakt na een uh, blessure van de zijdichter. Waardoor er als weer alsnog een, een, een, ja, een wedstrijd aangeplakt wordt. Uh, de laatste tien minuten die worden nu komende zondag worden niet worden gespeeld. Nou goed, tien minuten. Dat moet wel te doen zijn, denk ik, voor iedereen. Dus zondag is de ontknoping. Nou, een wedstrijd die gestaakt wordt door de scheidsrechter, een blessure van de scheidsrechter... is weer eens ja. wat anders dan een scheidsrechter die een wedstrijd staakt... omdat hij de sfeer te grimmig vond, hè? Ja, dat is al in die vijfde klas een aantal keer gebeurd. hebben natuurlijk ook in de vierde klas hebben we dat jaar al, al meegemaakt. Um... Ja, want het was nu weer bij Terrasvogels en DSK, geloof ik? Ja, klopt. Uh, dat is een wedstrijd in, in maart geweest. Um, en uh, ja, goed, al, al, allebei die teams die strijden nog tegen, tegen degradatie... Ze staan allebei op 18 punten. Ja, En de, de clubs die eronder staan. Um, en dan heb ik het met name over Geel Wit. Die hadden het al ergens van. Nou ja, als een van die twee clubs nog een, een strafpuntje krijgt. Maar dat gebeurt ja, dus helemaal niet. Hè? Geen straffen. Nee, dat, nee helemaal niets. Helemaal niets. Uh, wel de, de, de spelers die uh, uh, zeg maar, uh, tijdens de wedstrijd de rode kaart kregen. Die hebben wel flinke schorsingen gekregen. Maar allebei de helft niet. Waardoor uh, ja, die allebei uh, uh, op 5 punten van, uh, van Geel Wit blijven staan. Dus voor Geel Wit wordt het wel heel moeilijk. Hoe is het met jouw hier? Uh, ja, dat, uh, dat gaan we zondag weer beleven. Wat is je club, club Martijn? Vondag? In Schoten. Schoten. Tussen ja, ja, haakjes, tussen haakjes. Uh, ik ben daar, uh, daar opgegroeid. Okay. En, goed, en die, uh, die staan samen met, met HBC uh, bovenaan in de klassen. tegen wie moet schoten uh, zondag? Tegen Terrasvogels. Terrasvogels. Oké, okay. HBC thuis ja. tegen DSK. Uh, ja, klopt, klopt, klopt. Weer een schorsing. Ja, uh, <laughs> hebben ze nog wel een elftal, DSK? Oeh. Ja, die hebben, die hebben nog wel een elftal. En uh, inmiddels uh, is de trainer Fred van der Veld ook spelers aan het gebruiken. Uit uh, het derde elftal en het tweede elftal hebben ze niet meer. Okay. Ja. Uh, ja, het is voor, voor DSK wel eigenlijk uh, um, nu gewoon per wedstrijd overleven. En dan aan het einde van de, van de competitie maar zien waar het schip uh, gestrand is. Dus ik denk uh, zowel een overwinning voor Schoten als voor ABC van het weekend. Wat denk jij? Dat, ja, dat denk ik ook. Dat denk ja. ik ook. Ik verwacht niet te veel problemen voor, voor allebei de, de elftal. Het is wel de HBC zo. Uh, die missen uh, vanaf dit weekend uh, een drietal zonder omdat die naar Mallorca zijn. Ja, Robby van Kampen uh, denk ik, onder andere. Ja, onder andere in... Walter Brandt, ja. Ja, ja. Uh, nou goed. Uh, uh, tegen DSK verwacht ik, uh, verwacht ik geen problemen. Mm -hmm. uh, maar goed, ABC uh, ja, die, moet, die mag net als schoot natuurlijk geen punt meer verliezen. Laatste uh, wedstrijd uh, wordt leuk hè, Martijn? Weet je ja, hem? abc eerste jaar. Ja, in uh, schotenveld van Noord. Kijk, kijk, kijk. Dus dat, zijn, uh, dat zijn nog twee, twee belangrijke potjes. Nou goed, mochten de twee clubs uiteindelijk allebei op evenveel punten eindigen. dan wordt er in de vierde klasse niet gekeken naar zal of iets dergelijks. Terecht. Uh, maar dan wordt er een beslissing in gespeeld. zet oh, gespeeld. Ja, terecht. Dat zou leuk zijn. Ja. ja, dat zou een leuke finale van, uh, van, uh, van 4D Zo, zijn dit jaar. Nou, zeg. Nou ja, jaar kan dus nog behoorlijk bepalend zijn. Uh, het, is, het is niet meer de derby uh, zoals vroeger natuurlijk. Daarvoor spelen er te weinig. Neem steeds jongens in RCA, maar ja, het kan wel leuk zijn. Kan twee kanten uitgaan RCA die kan zeggen van nou, we helpen onze buren, maar ze kunnen ook zeggen nou, wacht eens eventjes, van onze buren willen we natuurlijk nooit verliezen dus. Ben benieuwd wat er gaat gebeuren, dus, ik ga ook wel kijken. Ik weet wat jij wil Martijn, wordt vriendjes met Johan van Streunen, heeft nog hele goede banden bij RCA. <laughs> yes je zeker. weet maar nooit. Twee vaten ja, bier. <laughs> oh, twee vaten. Oh, matchfixing. <laughs> Nee, ik denk dat de SCA daar niet aan mee gaat werken. Dus uh, ik, ik ben heel benieuwd. Ben benieuwd uh, Precies, ja. heel belangrijk, hè? Ja, ja absoluut. Oké, okay. nou, uh, wat heb je nog meer, zondag, uh, Martijn? Nou, komende zondag... Uh, of eerst komende zaterdag nog... Uh, hebben we uh, Edo Zaterdag gespeeld thuis en Edo Zondag speelt thuis. Mm -hmm. uh, Edo Zondag is natuurlijk uh, hoofdklassen in, uh, in, uh, in zwaar weer. Uh, die spelen um, vijf uur, volgens mij, spelen die thuis tegen, tegen ADO 20. Spelen die op zaterdag? En, ja. Ja, want er is een uh, grote club, uh, clubfeest op de zondag. Oké. Okay. En uh, ja, die spelen eenmalig uh, spelen die nu op, uh, op zaterdag. Hm. Nou goed, en komende zondag natuurlijk HFC, hè? De belangrijke wedstrijd tegen Linde. Ja, de koploper. Ja, precies, alweer. Uh, Hfc die, die treft het de laatste weken wel. Ja. Uh, maar het, het gaatje met uh, zeg maar, uh, de nummer 8, hè? want daar, daar zit de lijn met de uh, ga je naar de tweede divisie af, nee? Of derde divisie, sorry. Tweede. Uh, tweede. tweede, tweede, tweede, ja, ja. sorry. Topplassen voor de derde divisie. Ja, juist. Um, ja, dat, dat, dat uh, ga ik je is inmiddels wel voor. Uh, wel zeven punten. Maar goed, dus dat, dat moet wel, uh, dat moet wel uh, veilig zijn nu. Maar goed, je ziet het, in de toplassen, he, iedere wedstrijd is een zijn finale. Ja, zeker. Dus benieuwd. We zijn benieuwd. En hoe mooi kan dat zijn, inderdaad. Ga jij wel eens naar tweede teams kijken, Martijn? Ja, nou sterker nog. Wij zijn uh, op dit moment uh, uh, bezig uh, met uh, de onder-23-competitie in de uh, Haarlem-regio, uh, uh, zeg maar. En daar zit dan bijvoorbeeld niet HFC bij, hè, want die hebben met een aantal andere clubs een uh, samenwerking. Uh -huh. Maar het is de bedoeling dat uh, wij uh, daar uh, de, de clubs in gaan ondersteunen komend jaar. Ja, ja, leuk man. En wat gaan jullie ja. doen dan? Uh, nou, wij gaan helpen met het, het neerzetten van die 123 uh, uh, competitie uh, wat meer waarde aan, uh, aan uh, geven. Mm -hmm. uh, waardoor de, de talenten uit de, uit de regio wat meer, uh, wat meer aandacht krijgen. Misschien toch nog even over de tweede helft van Koninklijke HFC. Ja. Uh, afgelopen woensdag, Bekerwedstrijd ja. tegen Fortuna Wormen 4-2, 6-0 gewonnen. Gaan naar de finale toe van de districtsbeker. Toch wel even het ja. vermelden waar, toch? Vind je niet? Absoluut. En dat blijft iets, iets bijzonders, hoor. Die, uh, ook, ook voor de reserveelftal. Ik heb zelf ook een keer een, een finale mogen voetballen. Um, ja, het is, het is uh, een sfeertje waar je als voetballer het eigenlijk gewoon voor doet. Dan kunnen al die andere twintig uh, uh, wedstrijden die kunnen in principe wel gestolen worden. Die zijn natuurlijk wel net zo belangrijk. Ja. Maar het sfeertje en de spanning die je beleeft tijdens zulke wedstrijden, dat is gewoon iets bijzonders. Ja. Maar de tweede van HFC, dat heeft dus twee periodes gewonnen. Dat is ongelooflijk, ja. staan bovenaan. Vier punten los. Dat, dat speelt eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, net zo goed als de eerste. Nou ja ja ja, nou, nou, nou, ja, ja, ja, ja, nou. ja. Nee hoor, Martijn, dat ben ik niet met niet eens. Nou, het is ik, in ieder geval hartstikke leuk om naar te kijken. Dat ja. zeker, dat zeker. En wat ik knap vind van die jongens, die, die, die buffelen natuurlijk ook het hele jaar. Moeten ook ieder jaar, iedere week drie keer op de training verschijnen. Ruiken aan het eerste, maar krijgen dan vaak geen kans. Of krijgen wel een kans, maar zijn niet goed genoeg. En dan vind ik het toch heel knap dat ze dit doen in de reserve Chapeau voor de jongens van Tweede van Koninklijke HFC. En... en ik ben woensdag bij de bekerwedstrijd geweest. Ik wil ook mijn petje afnemen voor Fortuna Wormerveer. Even los van het feit dat mijn neef in de spit stond. <laughs> maar die waren de eerste 40 minuten. En dat zeiden ook de HFC'ers. Beter dan Koninklijke HFC. Alleen dan zie je de kracht dus van een tweede helft van Koninklijke HFC. De juiste momenten slaan ze toe. 2-0 voor de rust. En uh, ja, na de rust uh, gaan ze er dan volle bak overheen. Maar uh, mooie pot voetbal om te zien. Het is bij HFC ook zo dat er inmiddels een aardig wat uien in het uh, tweede al voetballen, toch? Dat klopt. Uh, Robin Eindhoven, die, uh, okay, dat is een eerste. Eer ja een eerstejaars uh, A-junior Robin Eindhoven. Uh, dit jaar begonnen bij Aardoe Den Haag, uh, maar is zijn schreden teruggekeerd uh, bij de Koninklijke. Uh, die speelde mee en uh, scoorde ook weer. En die heeft vorige week zondag in de oefenwedstrijd uh, tegen OFC uh, ook gespeeld en ook gescoord. Dus... Uh, ik denk dat we die uh, als, als jeugd, uh, dan praat ik een beetje als jeugdbestuurslid, kwijt zijn bij de A. En dat die uh, vervroegd en terecht doorgeschoven gaat worden naar de senioren. Ja. 17 jaar Martijn. Ja. Hier gebeurt het wel. In Engeland niet. Mensen die mag uh, af en toe eens meedoen. Het grote talent vind ik. Beter dan Rushford trouwens. En, en maar bij HFC staat hij gewoon in de eerste. 17 jaar. Ja zo hoort het toch. Ja vind ik ook. Maar goed wij, wij, wij hebben natuurlijk zelf ook al eens samen gehad over bijvoorbeeld de talenten die bij Allianz rondlopen. Ja. Er loopt genoeg hoor in de regio, er loopt echt genoeg in de regio. Er is heel veel hè? Wat ik heel gek vind is dat die Orly nog speelt bij, uh, bij Allianz. Ja, ik, ik weet niet of er iets, iets, iets speelt, maar uh, ja, hij, dat, dat is echt ook weer zo'n zo uh, zo talent... Dat zie je gewoon niet heel veel. Uh, hij is ook pas um, um, 17, geloof ik. Ja, hij speelde vorig jaar in het vierde. Ja, precies. <laughs> en uh, ja, ik denk dat die jongens... Uh, ik weet natuurlijk niet waar, waar Allianz volgend jaar uh, voetbalt. Of die uh, in de vierde klas of in de derde klas gaan acteren. Uh, maar ja, zo'n jongen moet wel gewoon uh, hoger op gaan voetballen hoor. Ja, dat zal ook wel gebeuren toch? Jullie hebben, het over jullie hebben het over talenten, maar nou is Johan Cruijff ons onlangs ontvallen. Maar waar ik nou nieuwsgierig naar ben, uh, ik heb er zelf niet zo gek veel verstand van. Maar lopen er nou in Nederland uh, mannen rond waarvan jullie zeggen van... nou, dat zou wel eens een tweede Cruijff kunnen worden? Nee, dat kan niet. Dat denk ik ook niet, nee. Is hij echt zo uniek wat dat betreft? Absoluut. Ja, ja je zou toch zeggen van... Uh, er zou toch iets moeten bestaan waardoor er weer zo iemand opstaat? We hebben Messi natuurlijk in het buitenland. In Nederland, waarom niet? Ik denk ook dat de, de, de tijden tegenwoordig... Uh, er, wordt, er wordt al veel meer uh, geselecteerd op jonge leeftijd. Er ja. wordt er al veel sneller, veel sneller uitgepikt. Okay. Uh, ik, denk, ik denk dat het heel moeilijk is om, uh, om nog zo iemand in ons klein landje... Uh, om dat nog een keertje groot te brengen. Ja, maar, maar dan bedoel je misschien ook... Uh, hij deed natuurlijk, behalve voetbal... Deed hij van allerlei uh, goede zaken. Uh, maar als het echt om sport gaat... De, de, dan moeten toch talentjes tussenlopen... waarvan je zegt, van, nou, het lijkt wel, Of niet? Of heb ik het helemaal mis? Je hebt het mis. <laughs> Oké, okay. ja. nou, draai op mijn mond. De, trein, de volgende plaat maar. Martijn, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Martijn bereikt. Ja, Fijne dag. Nou, de, volgende plaat is, de volgende plaat is een hele mooie. Want uh, Dan Seals, hij maakte de deel uit van het duo Seals Croft. En dit gaat alweer over een vriend. Uh. I always thought you were the best I guess I always will I always felt that we were blessed And I feel that way still Sometimes we took the hard road But we always saw it through If I had only one friend left I'd want it to be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 Someone who understands me And knows me inside out it Helps keep me together And believes without a doubt If I could move a mountain Someone to tell it to If I had only one friend To be Zeer toepasselijke muziek vandaag. Meestal over Friends. Want we hebben natuurlijk Johan van Streun, de man die dagelijks bezig is met Only Friends. Die prachtige club, misschien wel de mooiste club in Amsterdam. En Ron, jij hebt daar een vraag over. Jazeker, sportclub voor kinderen, jongeren met een beperking, Johan. Ja. Um, nou is het, ik, ik heb zelf, doe ook verricht veel hand- en spandiensten voor een uh, goed doel. He. De stichting ja. Muziekids. Heel mooi. En we weten allebei hoe verschrikkelijk belangrijk het is om aan centjes te komen voor je stichting. Um, om dat door te kunnen laten draaien. Je gaf zelf al aan, he. er zijn maar twee mensen in dienst. De rest, allemaal vrijwilligers. Maar het kost nog steeds een enorme uh, bak centen om zo'n club draaiende te houden. Um, een van jullie hoofdsponsors stopt, uh, begrijp ik, of is al gestopt. Hoe zit dat? Ja, nou, de, de, de, we praten feitelijk over twee dingen. We praten over de club zelf, Only Friends. Nou ja, dat heeft, uh, met dank aan al die fantastische vrijwilligers, niet eens zo heel veel kosten. Dus dat is, dat is redelijkerwijs op de hoesten. Maar daarnaast heb je natuurlijk het complex... Uh, wat sinds 1 januari Friendship Sports Center heette, heet. Uh, voorheen heette het Ronald McDonald Center. Kom er zo eventjes op terug. En een complex managementbad met uh, de fantastische faciliteiten die we hebben. Dat kost inderdaad behoorlijk wat geld op jaarbasis. Nou ja goed, uh, ik zei al voorheen heette het Ronald McDonald Center. Dat is natuurlijk niet zo gek. Want uh, we zaten in een stichting gezamenlijk met het Ronald McDonald Kinderfonds. Ronald McDonald Kinderfonds had aanvankelijk gezegd van oké, okay, tot in lengte van jaren zullen we dit steunen. Dekken we de tekorten. Maar ja, er was opeens een andere directeur. En, en die meende er toch op een andere manier tegenaan te moeten kijken. En die heeft de samenwerkingsovereenkomst opgezegd. En een nieuwe overeenkomst gesloten. Um, dat betekent dus dat uh, het Roon met de 100 kinderfonds uh, terugtrekkende bewegingen gaat maken. En dat betekent dat we ja, het gat wat daardoor ontstaat, het financiële gat zullen we moeten gaan uh, opvullen met, uh, met andere sponsoren, andere bedrijven. En daar zijn we nu op dit moment uh, heel druk mee bezig. En hoe lastig is dat? Ja, dat is, dat is, dat is lastig. Uh, aan de andere kant uh, merken we wel dat als het gaat om kinderen... als het gaat om sport, als het gaat om gehandicapte kinderen... Uh, dat er dan nog voldoende geld in Nederland is uh, uh, om daar, het daaraan te besteden... Het is alleen een zoektocht uh, naar ja, welke bedrijven, welke organisaties uh, willen we ons daarbij helpen. En dat doet me even terugkomen op de vraag eerder van Henny. Uh, Fonds sport is er zeg maar nooit bij betrokken geweest. Omdat het kinderfonds zei van het is, is een private uh, uh, initiatief. Het is ons initiatief, daar hebben we jullie niet bij nodig. Nou ja goed, nu uh, hebben we ze wel hard nodig. Dus met Fonds Sport zitten we onder andere op de om de tafel en dan zeggen we... Joh, we zijn eigenlijk de enige sportclub uh, voor kinderen met een beperking in Nederland. Het is het enige complex in Nederland. Dus steun ons. Dus, nou, ik, uh, we verwachten daar absoluut uh, een, een geldstroom uit... Uh, we zijn bezig met ABN Amro. Die natuurlijk heel veel doet op het gebied van. Uh, zoals men dat zo mooi noemt. Maatschappelijke uh, verant verantwoordelijke pro projecten. Yeah. Uh, en ABN Amro heeft ook gezegd: van ja, weet je. De, de, we doen aan talentontwikkeling. En dit is ook ontwikkeling. Van speciale talenten, maar dit is ook ontwikkeling. Uh, we hebben een relatie natuurlijk. Een goede relatie met Ajax. En de Ajax Foundation. Dus misschien komt er een mooie driehoek. ABN Amro, Ajax, Only Friends. Van de week waren jullie er, hè? Uh, nee, ze waren dus bij jullie. Ja, ja. Het andersom, ja. Ja, ja. Twee weken geleden op woensdag... Uh, de voltallige selectie van Ajax 1. Ja. jonge Ajax en dames Ajax. Ja, het was een geweldige dag ja, voor de kinderen. Super. En, en ik moet zeggen, ook de spelers uh, en speelsters... dames natuurlijk, vonden het ook geweldig. En, uh, en ik moet zeggen dat... Uh, ik ben een ajax ziet van huis uit. Of een Ajax-supporter, laat ik het zo zeggen. en uh, um, Ik had ook wel eens van... Nou, pff, zijn het allemaal niet volgevreten profs. Maar ik moet zeggen... Ze deden het hartstikke leuk met die kinderen. Geweldig. Echt, Ja, dat, ja, was, dat was echt heel... geweldig hoor. Ja. Ja. En vorige week was de F1 uh, op bezoek ja. van Rick Vragen. Coach ja. Rick Vragen, die natuurlijk bij Konink AFC de middenbouwcoördinator is. En die nam de F1 mee om die jongetjes, waar alles natuurlijk voor geregeld is: toekomstige talenten, om te laten zien dat er ook een andere wereld is. En, uh, en dat was ook fantastisch. Jongetjes waren diep onder de indruk van de F1 van de Ajax. Uh, heel stil bij de presentatie van Dennis. En hun en ogen uitkijkend. Uh, ja, wat voor, een, wat voor een handicaps er zo al zijn. Dus uh, ja, dat, uh, dat gaat ook een vervolg krijgen. Erg leuk. Fantastisch werk man. Misschien heb ik het even gemist, dus straks hoor. Maar hoeveel kinderen maken gebruik van uh, Only Friends op de dit... uh, faciliteiten? Ja, op dit moment 612 kinderen, alleen al bij Only Friends. En uh, wij stellen ons complex, het Friendship Support Center, ook ter beschikking aan andere organisaties. Mits het gaat om kinderen, jongeren of volwassenen, oudjes met een beperking. Uh, zo komt Heliomare uh, ja. ook bij ons zwemmen met, uh, met ouderen met een, uh, een hersenbeschadiging. Gesteund weer door de uh, Edwin van der Sar Foundation. En over de hele week gezien hebben we het over uh, ruim duizend kinderen, jongeren en volwassenen. En het is misschien wel grappig om te vertellen dat uh, wij ook met Older Friends zijn begonnen. Want uh, de opa's en de oma's, uh, vaak van de kindjes of vrienden van daarvan, die zeiden, goh, wat leuk. En ik voel me niet zo thuis bij een uh, reguliere sportclub. dus dan toch allemaal jongens met dikke biceps. Dus kunnen we hier niet sporten? Nou, zijn we begonnen op vrijdagochtend. En inmiddels hebben we ook al de woensdagochtend voor die oudjes. Zijn we zo met zo'n 35 ouderen aan het sporten. Rollators, uh, uh, rolstoelen, kunstheupen, kunstknieën. En na afloop uh, koffie en gebak met elkaar in Amsterdamse moppetappen. Dus uh, ook Older Friends hebben we er tegenwoordig bij. Geweldig. Moet onze technicus uh, Charles Duiv ook allemaal heel erg aanspreken? Ja, zeker. Zeker weten. <lacht> uh, ja, ik heb zelf een uh, kind met een handicap. Een Downjongen, oh, okay. een, een Down-syndroom. Uh, Down ja. Hij is gelukkig fysiek is hij helemaal uh, top. Hij, uh, hij makeert gelukkig wat dat betreft niet. Uh, en hij uh, een vrolijke jongen. En uh, hij werd geboren, toen dacht hij van oh jee, wat gebeurt me nu? Maar eigenlijk blijkt hij uh, de makkelijkste te zijn die erbij zit. Heb jij trouwens Johan iets met paardensport? Uh, eerlijk gezegd niet. Ik, okay. uh, ik, ik Je telefoon ben... gaat ook trouwens. Oh ja, <laughs> nee, <laughs> die laten we lekker overgaan. <laughs> yeah. Maar uh, uh, uh, nee, met paarden sporten, uh, niet. Nou, uh, waarom dan gekke paarden? Crazy horses. Oh, dat <laughs> was, was een yeah. yeah. Yes. ja. Yeah. <laughs> We'll dat heel graag over de bekerfinale hebben, toch? Ja, ik bedoel, Feyenoord moet wel heel nederig zijn na jaren van droogte. Ja, uh, uh, het is te hopen voor ze dat ze een keer uh, zo'n grote prijs weer pakken. Maar het zal lastig worden, denk ik. 2002. Het is nu 2016. Dat is wel een uh, inderdaad Heerlijk. lange tijd. Maar ik ben benieuwd, hoor, want ik uh, denk dat ons Utrecht uh, hult te aanzet, zet, Jochie. Ja, ik denk het ook, man. Utrecht die gaat er gewoon volop kletsen. En uh, ja, en Utrecht heeft natuurlijk een geweldige supporterschaar. En wat ik heb begrepen is dat, uh, dat de helft van de Kuip gewoon rood-wit van de FC Utrecht is. En uh, ook die jongens kunnen schreeuwen. Maar het blijft de Kuip, hè? Ja, maar, ja, maar dat ja, maakt niet uit, ja, luister. Misschien, misschien ook wel zei... extra spanning daardoor voor de Feyenoords, ja. hè? Ja, ze zeggen dat kan dat ook wel dat de supporters he? zijn heel vervelend hè? Maar als je nou kijkt hoe die Utrecht supporters een crowdfunding hebben gedaan... Om zondag een groot gedeelte van de Kuip. om te toveren. in FC FC Utrechtstadion. dat zijn dingen, dat vind ik hartstikke leuk. Wel. Ze kunnen ook heel veel goede dingen. Ja. Dus, maar ik hoop het echt. Ik hoop het echt. Het zou mooi zijn. Wat zie je nog meer in de sportkranten? Nou, dat de tuchtzaak tegen meneer Kramer. is dus nu weer opeens naar dinsdag verplaatst. Of een matchfixing. Ja, Maar match, we... ja, ja. ja. ah, weet je, dat is hetzelfde. De discussie over, uh, over een vermeende penalty voor Ajax. Uh, uh, ik denk dat we niet mee moeten doen met van ja, wat is dit nu weer. Ik had ook mijn vraagtekens erbij toen ik het las en zag. En denk, nou ja, goed, dit, dit, dit kan eigenlijk niet. Maar het gebeurt. En uh, over een heel seizoen hebben alle clubs gewoon plussen en minnen. Uh, dus we moeten niet uh, uh, zeuren. Laat ze maar lekker zeuren in Eindhoven. Het is de enige club waar ik echt een hekel aan heb, PSV. Dat zijn allemaal Calimero's, maar daar moeten wij niet aan meedoen. Nee. Kajenoord wil trouwens door met de huidige directie. Er is dus uh, die van Geel, die daar niet hoeveel geld binnen heeft gehaald. En die willen ze eruit hebben. Ik begrijp allemaal niks van die mensen. Nee, dat was, dat was voor mij het meest verbazende sportnieuws van vanochtend. Want ik ja. denk dat van Geel het echt super heeft gedaan. 51 miljoen uh, uh, saldo, hè. Uh, binnengehaald voor Feyenoord. Natuurlijk met de hulp van de vrienden van Feyenoord. Maar diezelfde vrienden van Feyenoord... die willen hem er nu en dan weer uitspiepen. Nou, Ik vind het echt onvoorstelbaar. En ze krijgen 1,4 miljoen euro dividend per jaar. Dus wat willen ja. je daar nou nog meer? Joh? Ja, ze, ze krijgen meer dan dat ze het wegzetten op een bankboekje. Dus uh, ik zou die man koesteren. Uh, en, en, en hij heeft Feyenoord... Uh, uh, er weer bovenop geholpen. Dus ja, ik zou er een standbeeld voor hem neerzetten nou, voor, voor de Kuip. Uh, dan de, hem eruit gooien. Toen hij kwam was het 35 miljoen negatief. En nu is het 20 miljoen positief. Dan ben je toch een kanje. Absoluut. Nee? Maar dan moet je ook op straat gezet worden. Hè? Dan ben je toch goed. <laughs> <laughs> hey, en, nog even over Utrecht. Want die Roosselaar. Ja. Ja, geweldig jonge, voetballer. Jonge, wat is dat een speler zeg. Ja. ja, ja. Prachtig. Nou ja, er lopen er wel een paar in dat elftal. En ik vind het ook heel erg leuk dat Timo Letschit, die natuurlijk uh, ja. bij Haarlem uh, in de junioren zat toen Haarlem failliet ging, uh, uh, ja, ook wel een. samen met mensen trouwens. Ja, klopt ja. ja. Uh, een van de pilaren is van het huidige FC Utrecht. Dus uh, ja, Feyenoord heeft die wedstrijd nog niet zomaar gewonnen. Nou, Zeker nog, uh, ik, uh, ik uh, verwacht ook een verrassing van FC Utrecht. Ik ben er bijna van overtuigd. Is er nog meer leuk nieuws in de krant? Nou ja, er staat een heel groot verhaal in het Algemeen Dagblad... over Feyenoord FC Utrecht uit 2003 met Foeke Boy. Want Utrecht won toen de finale van Feyenoord. Ja. Feyenoord was favoriet. En zegt Foeke, daar hebben we handig gebruik van gemaakt. Maar nou, ja. zeker maar dat deze trainer ten acht datzelfde gaat doen. Ja, absoluut. Ja, het was Kuit die de 4-1 maakte en nu staat hij aan de andere kant. Dus, ja. Uh, ja. Maar hij maakte er zonder geen één hoor. Camp nou, gaat een hele metamorfose doormaken. Ja, ik zag iets op Facebook. Schitterende filmpjes. Ik weet filmpjes. niet, wat is dat dan? Vertel, Johan. Nou ja, het enige wat ik ervan gezien heb... is een, een hele mooie artist-impressie waarbij... Uh, of een bewegende artist-impressie, een filmpje... waarbij je het hele Nou-Kampstadion opeens uh, veranderd ziet uh, uh, worden. Dus uh, ja, ik uh, denk dat daar een, een, een fantastisch nieuw stadion uh, we, hadden net, we hadden het net over sponsoring, hè? Mhm. Mm Misschien moeten we toch Messi eens een keer bellen. <laughs> ja. Hij verdiende vorig jaar 74 miljoen. En dat komt uit Frans voetbal. 36 miljoen euro salaris, 3 miljoen aan premies... en 35 miljoen aan reclameinkomsten. Ja. Zijn nou ja, wij nou zo lelijk? Of, uh? <laughs> nou ja, wat ik al eerder zei, die, de voetballers uh, op dat niveau... Uh, is Messi denk ik wel gewoon op een absoluut uh, uh, alleenstaand hoog niveau... Ja, het zijn gewoon wereldsterren en, uh, en bedrijven plakken daar graag hun naam op. En dan krijg je ook. door het, dit soort ja, eigenlijk te gekke ja. astronomische bedragen. Als we het toch over geld hebben na 34 jaar Philips, krijgt ons BSV, waar jij zo'n hekel aan hebt, Johan. Ja, lelijk shirt nu, hè. Met nee, ja, ja. dat energielabel ja. erop. Energie direct. Ja. Energie -direct ja. En ja. het ziet er niet uit. Nee, hè? pak dan een knap bedrijf om erop te zetten, maar energie direct. Het is allemaal zo plat. Maar, maar goed. De, maar überhaupt met die lettertypes en zo groot, het is toch verschrikkelijk. ziet, ziet er niet uit. uit. Terwijl het shirt van PSV zonder reclame eigenlijk best een heel mooi voetbalshirt is. Ja. Waar we eerlijk zijn, ja. krijg ik bijna niet aan mijn strot. Maar met dat energie direct erop, uh, nee, dan... Hé uh... hey jongens, Leeuwarden in tranen. Ja, met Friese, met Friese ouders doet mij dat ook pijn. Ja, ja. Dat, dat dacht ik wel, ja. Ik denk dat Cambuur het niet gaat redden. Nee, nou, het is gebeurd onder thuis tegen nee, uit tegen PSV. Na PSV uh, wint die wedstrijd en dan is het al gebeurd. Wonderen bestaan eigenlijk niet meer. Wat wel. zou het leuk zijn als dat Cambuur die laatste ja. strohalm pakt, ja, toch? Ja. Ja, ja wonderen, wonderen, ze bestaan nog. Kijk maar naar Liverpool Dortmund 1-3 en 4-3, dus dat zijn ja, het kan altijd in de sport, maar ik geloof het niet. Ik geloof niet dat Cambuur Punten gaat pakken bij PSV. Ik hoop het natuurlijk. Ik hoop het als Fries of, of, of als nazaat van Friese ouders en ik hoop het uh, voor Ajax. Maar nee, ik denk dat het eindeoefening is Cambuur. Luierduik tegen Verstappen op 16e. Toen reed ik nog op een bromfietsman, zegt onze kleine man. Wat is die goed, hè? <lacht> Ontzettend leuk om te zien, toch, hoe die jongen het iedere keer weer voor elkaar krijgt en weer voor overigens voor zijn teamgenoten is geëindigd. Hè? Want... Ja. Die, die, die, die, die, die kwalificeert zich toch weer beter. En op de een of andere manier... Ja, nou, knap hoor. Heel knap, heel knap. dat. zou geschorst worden. <laughs> het wordt nou weer opgeheven. Wat is het voor vrouwenkul allemaal? Jongen? Dat is ja. de schaatser. Ja. Ja. Ja. Ja. Het, het, het, op de een of andere manier... Uh, gaan ze dat middel nu weer niet uh, uh, op de lijst. Ik weet niet hoe het precies zit... maar het is erg onduidelijk. Dus, uh, kortom, de hand van Poetin... Kijk, heel ver. Willen we Stevie nog even de ruimte geven? Laten we dat maar doen. Ja, goed. Dit was de Waterkoren Sport. Dames en heren, volgende week zijn we er weer. Ron Perenboomvolle en ik. En we bedanken Johan van Steun. Heel graag een geweldig verhaal over de stichting. Dankjewel.